4 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Arabische Liga verlengt de missie in Syrië met een maand. Dat is volgens anonieme woordvoerders afgesproken in Cairo... op een bijeenkomst van de Arabische ministers van Buitenlandse Zaken. Ook worden er meer waarnemers gestuurd... die getraind gaan worden door de Verenigde Naties. Sinds de kerst zijn er waarnemers van de Arabische Liga in Syrië. Er is veel kritiek op die missie dat het geweld tegen burgers niet minder is geworden. Een van de waarnemers stapte al op. Hij noemde de missie een schertvertoning en zei dat de waarnemers door het Syrische regime om de tuin worden geleid. In Syrië zijn in een jaar tijd ruim 5000 doden gevallen. De Partij van de Arbeid gaat de volgende lijsttrekker aanwijzen via verkiezingen waaraan ook niet leden mee mogen doen. Een motie daarover is met grote meerderheid aangenomen door het partijcongres. Het partijbestuur zal het plan gaan uitwerken. De lijsttrekker zal niet via internet worden gekozen. Gedacht wordt aan het systeem waarmee de Franse socialisten vorig jaar hun partijleider kozen. Daarbij konden kiezers zich tegen een kleine bijdrage laten registreren. De republikein Mitt Romney heeft beloofd dat hij dinsdag zijn belastingaangifte over de afgelopen twee jaar openbaar maakt. De steenrijke Romney staat al een tijd onder druk om zijn belastinggegevens vrij te geven. Hij heeft al toegegeven dat hij niet meer dan zo'n 15 belasting betaalt. Hij betaalt veel minder dan de middeninkomens... Doordat, zijn inkomen vooral, doordat hij zijn inkomen vooral krijgt uit beleggingen. Romney was de grote favoriet om de Republikeinse presidentskandidaat te worden... maar verloor gisteren in South Carolina met groot verschil van Newt Gingrich. In de eredivisie heeft NEC vanmiddag de uitwedstrijd tegen Vitesse met 1-0 gewonnen. Het was voor het eerst in meer dan 30 jaar dat de Nijmeegse club in Arnhem won. Doelpunt werd in de 75e minuut gemaakt door George. Dan het weer, buien, maar soms ook wat zonder staat een stevige westenwind. Kan aan zee stormachtig zijn, mogelijk met zware windstoten. Morgen opnieuw buien met kans op onweer en hagel. Het wordt 7 graden. Dit was het NOS Journaal. We gaan meteen naar Alkmaar en die komt bij AZ Ajax. Om met een bekend uh, presentator te spreken, mag ik dit een gouden wissel noemen? Ja, dat mag ik. Lodero is gekomen bij Ajax en scoort tegelijkmaker in de 75e minuut... uit een beetje onoverzichtelijke situatie. En eigenlijk ook uit het niets, maar het is wel 1-1 geworden... nog een kwartier te gaan bij AZ Ajax. Een hele spannende slotfase gaan we tegemoet. Wat doet Feyenoord bij VVV, Rachna Niemeyer? Ja, niet zoveel meer. Feyenoord staat met 2-8... met nog 19 minuten te gaan. En VVV heeft kansen gehad via Berghuizen en Yoshida. Als VVV gaat voetballen in plaats van alleen de bal tegenhouden... is het vaak meteen gevaarlijk voorin... Doe dat dan ook, zou je willen zeggen. Want het levert kansen op. Feyenoord krijgt ze niet en staat dus achter met 2-1. En 2-1 was ook de tussenstand bij Groningen en Heracles. En zo is het nog. FC Groningen verdedigt vooral de voorsprong. Mik voornamelijk op de counter. En uh, Heracles heeft in die tweede helft veel meer problemen... om tot zoveel kansen te komen die ze wel in de eerste helft kregen. Toen was het rendement van Heracles te laag. En daarvoor zouden ze wel eens de rekening gepresenteerd kunnen krijgen. 2-1 voor Groningen. Gio Lippens, hij wint de wereldbeker en ook de wedstrijd. Ja hoor, dubbelslag voor Kevin Pauwels. Hij maakt het prachtig af. Het is een 1-2-3 drie. Vierde overwinning alweer in een wereldbekerwedstrijd dit seizoen. Daarmee is hij de meest regelmatige van het seizoen. En dat hij het dan ook in die laatste wedstrijd prima afmaakt dat onderstreept alleen maar de klasse van Kevin Pauwels. Pauwels wint de wedstrijd in Hogerheide voor Zdenek Stibar en Klaas van Torenhout. Albert op de vierde plaats. Nijs wordt zesde. En de Nederlander Thijs van Amerongen die eindigt net buiten de top 10. Jammer voor hem. Hij wordt elfde. En dan hebben we ook nog die cruciale wedstrijd van de Nederlandse water Polo-vrouwen op het EK in Eindhoven tegen Groot-Brittannië. Bot van der Tak. Ja, de wedstrijd om plaats drie. Beide ploegen verloren hun eerste twee wedstrijden. Van Groot-Brittannië was dat verwacht van Nederland natuurlijk niet. En dus moet het nu gaan gebeuren tegen Groot-Brittannië. Een gelijkspel volstaat om derde te worden in de pool. Maar voor het zelfvertrouwen is natuurlijk wel een overwinning vereist. De wedstrijd is net begonnen. Het staat 1-1 staat 1-1 en staat het ook bij AZ tegen Ajax. Heeft AZ verzuimd door te drukken Andy? Ja, toch wel Tom, want uh, Maher Schoot de bal uit kansrijke positie net over het doel van Kenneth Vermeer. Vlak voor dat de wissel plaatsvond, Lodero erin en eruit ging Ebisidio. Het was eigenlijk al een verrassing dat Ebisidio speelde en niet Lodero. En Lodero maakte uit een beetje een klutsituatie de gelijkmaker voor Ajax. Lodero is belangrijk. Daar komt Lodero weer in balbezit. Speelt de bal. Naar Theo Janssen, Janssen naar Blind. Halverwege de Ajax-helft. Josie altijd doorgekomen voor Benschop bij AZ. Om in de spits wat te doen. En ik zou mij niet verbazen als er gewoon een van deze ploegen... gewoon met de drie punten toch naar huis gaat. Als de bal naar de rechterkant gaat. En uh, AZ nog een beetje uh, aan het uh, nashaken is van die gelijkmaker. Maar de voorzet van Anita komt niet aan. AZ in de aanval gaan. Doet dat via Maher en Maarten Martens. Martens bal terug naar Elm. Elm bal naar voren richting Altidoor. Altidoor komt in balbezit naar Maher. Kaats met Maher. En Altidoor probeert door te lopen. Wordt opgevangen door Eriksen. Eriksen houdt Altidoor vast. Het is bijna David de Regoliat. De kleine Eriksen die de grote Altidoor vasthoudt. Maar Pieter Vink heeft het gezien. En geeft een vrije trap. Halverwege de helft van Ajax aan AZ. Waar Berends en Maher... Of Martens en Maher zich mee gaan bemoeien. Nou, maar Her loopt nu weg. En dus uh, gaat Maarten Martens die vrije trap nemen. Doet dat redelijk snel en brengt de bal voor het doel. Maar daar krijgt uh, uh, Eriksen een gele kaart omdat hij niet de vrijste afstand nam. Eriksen geel, de vrije trap moet overgenomen worden. En zo mag AZ dat uh, gaan proberen. Uh, door dus uh, in de spits. Die staat voorin en ook Rijnen staat daar nu bij die vrije trap. Die uh, Martens uh, gaat nemen, uh, zeg maar een meter of tien over de middellijn. En dus zal de bal in het strafschopgebied getild gaan worden. Nog altijd die enorme wind die heel veel troep ook over het veld heeft doen waaien. Maar dat mag niet deren aan de spelers. Daar is de vrije trap van Maarten Martens. Gaat richting de keeper Kenneth Vermeer die uit zijn doel komt en de bal vangt. Geen enkel probleem voor de keeper van Ajax die in de tweede helft af en toe wat heet kreeg. Maar toch te weinig kansen van AZ heeft gezien om het echt moeilijk te krijgen. AZ dat wel beter was. Maar dan opeens die gelijkmaker van Lodero als Ajax in balbezit is via Anita. Tempo wat uh, naar beneden is gegaan. En Anita de bal nu speelt in de voeten van de Jong. Zie de Jong bal naar voren naar Bulekin. Bulekin uh, probeert uh, voorbij zijn tegenstander te komen. Allebei even de bal kwijt. Maar Bulekin heeft hem het eerst terug. Maar Lodero raakt de bal kwijt aan Maher. Maher bal terug op Esteban. Nu heeft Ajax het zo gedaan dat aan de linkerkant voorin Sulemani speelt. En Lodero aan de rechterkant. En dat heeft meteen uitgewerkt met dat doelpunt van Lodero. Want daar stond Sulemani onder andere aan de basis van balbezit voor Ajax. We gaan de laatste tien minuten van deze wedstrijd in. Plus extra tijd. Een spannende tien minuten neem ik aan bij een 1-1 stand AZ tegen Ajax. Is dat Billenknijper voor VVV met die krappe 2. in voorsprong tegen Feyenoord-Rachner? Nou, ik zou het graag om willen draaien, want het lijkt me willen knijpen voor Feyenoord met nog maar zo weinig tijd op de klok en een 2-1-achterstand. Fleuren komt er nu trouwens in bij VVV, is linksback, Leiva Cabessi gekomen van Cyprus en hij mag het laatste kwartier van de wedstrijd uitrusten van zijn nieuwe trainer Ton Bokhoff. Feyenoord met Mokotjo op het middenveld. Feyenoord heeft uh, nauwelijks uh, mogelijkheden gekregen de afgelopen 10 minuten. En uh, zit met een echt uh, groot probleem vanmiddag. Niemand die het elftal nu leiding kan geven, kan sturen. Vlaar zou dat misschien moeten doen, maar... Het verhaal van hem is wel een beetje bekend, terwijl de bal al een tijdje buiten de lijn is omdat hij ingegooid moet worden. Vlaar zou dat misschien moeten doen, maar heeft het verschrikkelijk lastig met Wofor, de Nigeriaan, Eigenlijk de enige die na het vertrek van Moussa is overgebleven. Emenieke zal wel gaan, zal ook gelden voor Uchebo. Maar Vlaar heeft het moeilijk met deze onvoorspelbare spits en heeft, het, heeft genoeg aan zichzelf. En kan de ploeg niet dragen. Klaas in, in de middencirkel wordt opgejaagd door Holla. Die echt uitstekend speelt in zijn eerste wedstrijd bij VVV. Kan niet vaak genoeg benadrukken. Zou je bij Groningen er volgens mij zo bij moeten kunnen hebben. En nu weer een mislukte paas bij Feyenoord. Die Schwerst niet kan pakken. De bal komt helemaal vanaf de overkant van het veld. Gaat de hoogte van de middenlijn over de zijlijn heen. Je hebt het gevoel dat Feyenoord het er eigenlijk wel een beetje bij heeft laten zitten zo de afgelopen minuut. En dat het ook niet meer beter zal worden. voor kopt richting Linsen. Linsen in de vooruit. Schaken moet mee verdedigen, maar durft niet zoveel. En dus kan Linsen het strafschopgebied in. Haalt op in ieder geval de punt van het strafstopgebied. Dan is er al gefloten en schiet voor nog maar even. Zo uit de heup. En dan moet Mulder, die denkt, ja, ik neem geen risico. Die moet die bal nog buiten duwen. Het schot van een meter of 16 vanaf de rand van het strafstopgebied maar... Bakkeli had al een overtreding gezien op Linsen van Schaken. En dus krijgt VVV nog een vrije trap te nemen. Twaalf minuutjes voor tijd. VVV Feyenoord is nog altijd, zou je bijna zeggen, 2-1. Groningen, Heracles, ook 2-1. Complimenten weer voor Heracles in de punten naar Groningen, Henk. Nou, ik moet wel zeggen dat in die tweede helft... dat is een schril contrast met die eerste helft. Ik wil Heracles wel complimenten geven voor die eerste helft. Van toen hebben ze fantastisch gevoetbald... maar het rendement lag veel te laag. Te weinig doelpunten gemaakt. Maar in die tweede helft is Heracles toch wat aan, aan het terugvallen. En het tempo ligt vele malen lager. Ik weet niet of ik gewoon een conditioneel beter in elkaar steekt. Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Maar Bos heeft ook wat ingegrepen. Hij heeft twee wissels toegepast. Van Michum is binnen de lijnen gekomen. Daar is een debutant bij Heracles. Voor het eerst in de en en ook is binnen de lijnen gekomen aan Everton. En Groningen is vooral aan het verdedigen gegaan. heeft de voorsprong verdedigd tot nog toe. En dat doen ze met succes. Goede kopbal trouwens nu even van Rinsla terug op zijn doelman. Alvorens dat Bakuna gevaarlijk kon worden voor de FC Groningen. De tweede helft is aanzienlijk minder aantrekkelijk. Heracles heeft in die tweede helft nog nauwelijks een kans weten te creëren. Alleen een schot van Vijnowitz voor het doel weggetikt door Luciano. En dat schot van Overtoom. Goed schot was dat van Overtoom. Maar ook prachtige keer door Luciano. En meer heb ik in die tweede helft voetballend en aanval niet gezien van Heracles. En dat valt dan nog een beetje tegen. Dan moet je dus constateren dat ze terugvallen. Laatste twee wedstrijden ook verloren, uh, Heracles. En ze krijgen te veel doelpunten uh, tegen. Nu nog even deze aanval van Heracles. Laten we nog even gaan kijken. Uh, Duarte. Nee, Duarte die wordt alweer op de huid gezet. Ik kan die bal nog wel uh, terugleggen op, uh, op Overtoon. Maar dan heeft FC Groningen alweer ingegrepen. Nee, de vaart is eruit bij Heracles. Groningen leidt met 2-1. Even wat tussenstanden. Je allereerst dat de Jupiler League. Volendam tegen Den Bosch is 0-2 geworden door Buitenhuis. Sparta Dordrecht nog altijd 1-0 en Camburgo Eagles 1-1. In de Premier League Manchester City tegen Tottenham Hotspur. Kleine 10 minuten voor tijd 2-2. Om vijf uur begint daar Arsenal tegen Manchester United. En nog even naar Duitsland. Hamburger is foutig. Dortmund staat daar 0-2. Net voor de rust. Als Dortmund die wedstrijd zou winnen... krijg je daar drie koplopers. Bayern, Schalke en Dortmund. AZ Ajax krijgt dat nog een winnaar en die Het Zou me niet verbazen, om, maar wie? Ik durf het niet te zeggen. Nu was Ajax weer dichtbij met een voorzetje van Bolekine, uh, waar Siem de Jong net niet bij kon. Uh, wel een hoekschop voor Ajax. Uh... Een minuut of vier geleden kans voor AZ, maar Altidore goed kopte richting het doel van Vermeer en Vermeer de bal uit het doel haalde. Het is een leuke wedstrijd, een spannende wedstrijd om naar te kijken. Als er een hoekschop komt vanaf de rechterkant met het linkerbeen van Theo Jansen, gevaarlijk altijd. Daar komt die bal richting de tweede paal, maar goed weggekopt uit de doelwand door Mooijzander. En dan gaat de bal over de zijlijn, gaat AZ wisselen, komt Bert Goedboekson erin en gaat Brad Holmen eruit. Uh, het wordt uh, spannend, het wordt uh, bij die 1-1 stand, laat ik dat nog even noemen, de 1-1. Ja, ik, ik geef hem aan Lodiro. Uh, je kunt hem officieel ook aan Paulsen geven. Het doelpunt van Paulsen was de man die het laatste tikje gaf. Die bal was er toch wel ingegaan. Uh, uh, maar hij zal waarschijnlijk officieel dan als eigen doelpunt van Simon Paulsen worden uh, genoteerd. Als uh, Jan Vertongen de bal heeft, speelt hem naar Eriksen. Eriksen probeert meteen door uh, zijn medestander uh, uh, Soleimani te vinden. Die gaat onderuit en wil een vrije trap hebben. Maar krijgt hij niet van Pieter Vink. En dus gaat het spel verder met balbezit voor AZ. Altijd door. Met Ricardo van Rijn in de slag. Maar van Rijn wint dat met een omhaal. Zodat hij de bal naar voren is. Het Maarten Martens die de bal opgevangen heeft. Naar Maher. Maher met het voorzetje op Altidoor Een paar minuten geleden. Gevaarlijk en aan de basis van bijna de 2. zo! van een beweging van Maarten Martens. Waarmee hij even zijn tegenstander in het bos... Stuurt de bal achter het standbeen langs aan de zijkant. Echt op de vierkante centimeter. En dat uh, is een open doekje voor alles en iedereen. Het levert uh, niet al te veel omhoog uit een uh, hoekschop aan de linkerkant van het veld voor Rasmus El. Maar het was een hoogstandje en dat gaan we nog heel wat keren terugzien. Maarten Martens, de Belg, blij dat hij weer terug is op de velde. Want het is een heerlijke voetballer om naar te kijken. Uh, AZ in de 86 e minuut. 86 minuten gespeeld. Een uh, hoekschop vanaf de linkerkant. Via Rasmus El. de maker van de eerste goal. Daar komt die hoekschop. Richt die tweede paal, hard. Wordt weggekopt uit, uh, door Siem de Jong. Wordt opgevangen door AZ. De uh, bal wordt helemaal teruggespeeld op Moisander. Nog vier minuten te gaan, plus extra tijd. De bal naar de uh, rechterkant is veel te moeilijk van Moisander met die wind. Het speelt De bal over de zijlijn, blind gaat gooien. Nog geen winnaar, want het staat 1-1 bij AZ Ajax. En dan even naar Eindhoven, de EK waterpolo Nederland tegen Engeland. Cruciaal voor Oranje Bob. Ja, maar het gaat niet goed voorlopig. Een wedstrijd waarvan toch iedereen verwacht had van tevoren... dat Nederland die makkelijk zou gaan winnen tegen de zwakke ploeg in de pool, Maar voorlopig staat de zwakke ploeg, Groot-Brittannië dus, op een 2-1 voorsprong. En het gaat bijzonder moeizaam met Nederland dat weliswaar veel aanvalt. Maar de schoten op doel die gaan of over of naast of tegen de kiepster aan. En dan schiet het natuurlijk allemaal niet op. Groot-Brittannië is wat efficiënter en leidt dus met 2-1. En dit zal het zelfvertrouwen van de Nederlandse ploeg geen doen. Goed doen. Het zelfvertrouwen misschien sowieso al wat afgenomen na twee nederlagen eerder deze week tegen Rusland en Hongarije. Toen wel goed spel, maar steeds ging het mis. Op het eind in de vierde periode liet Nederland de overwinning glippen. En nu is Oranje zelfs op achtervolgen aangewezen. De tweede periode gaat beginnen. De tussenstand in Eindhoven 1-2. Feyenoord voor veel mensen misschien wel de Dark Horse in de tweede competitiehelft. Maar nu op achterstand bij Venlo, eh, Ragnar. Ja, dat gaat niet gebeuren hoor, die landstitel dit seizoen. Nog even geduld, want er is wel veel jeugd. Maar 2-1 achter. Filenja in de ploeg gekomen, terwijl de voorzet van Cisse komt vanaf de linkerkant. Maar er niemand zo handig is om in te stappen. En dus gaat de bal voorbij de goal van VVV. Grijpt... Uh... Keeper Gentenaar van VVV ook niet in en is al het gevaar eigenlijk weg. Wat ontstond daar via Cisse voor het eerst dat we hem in beeld zien sinds een invalbeurt. En dat is toch al een minuutje of twintig geleden. En Feyenoord heeft misschien de toekomst met een pas net 17-jarige Vilenja op het middenveld erbij. Ook Europese kampioen onder 17 geworden, net als Asjabar. Maar met dit soort spelers ja, ga je toch tegen puntenverlies aanlopen. Dat is heel spijtig voor Feyenoord, maar wel de conclusie van vanmiddag. Want het gaat hier vanmiddag om drie punten en die zijn voorlopig voor VVV. Dat mag gooien halverwege de eigen helft met linksback Fleuren. Klaasie heeft overgenomen. Kan Feyenoord zich nog één keer oprichten voor een soort van slotoffensief. Cisse in de as van het veld. Klaasie versnelling naar de linkerkant. Maar ook weer slordig. Te gehaast gepaast. En Bruno Martens die kan die bal ook niet controleren. En nee, Feyenoord gaat averijen oplopen. Het staat met 2-8. minuutje of 5-6 op de klok tot het einde. De slotfase in het winderige Alkmaar. AZ Ajax, Andy. Vrije trap voor AZ. Na een overtreding van Anita op Maher leverde gele kaarten voor Anita. En belangrijker, vrije trap voor AZ. Dan krijgen we weer het probleem van de stilliggende bal. Want de vrije trap, ja dat kun je ook doen wat Rasmus Elm doet. Hij maakt een klein geultje, legt de bal daarin en een tweemons muur. Bal ligt zeg maar... Op de rand van het strafschopgebied, terwijl Kenneth Vermeer nu pijn heeft. Ik denk dat iemand op zijn tenen is gaan staan. En dat uh, is in dit weer ook niet echt uh, prettig. De bal ligt op de rand van het strafschopgebied. Een meter of drie van de achterlijn aan de linkerkant. Rasmus Elm gaat hem uh, nemen met het rechterbeen. Daar komt die bal. Hij schiet hem tegen de tweemalsmuur. En dan zuist die bal langs de kruising. Levert het slechts een hoekschop op, maar dat scheelde echt heel weinig. En uh, Gert Joffrey Beek aan de zijkant met uh, de uh, wildere haardos flink in de war door al, dat, uh, door al die wind. Uh, ziet dat een beetje hoogschuddend aan. Spanning en sensatie in de laatste minuut. Want we hebben nu uh, nog 30 seconden te gaan plus extra tijd. Met een uh, hoekschop vanaf de rechterkant. Die met het linkerbeen van Martens uh, komt. Laag uh, speelt richting L, Maar de bal wordt uh, uit de doelmond weggewerkt. En opgevangen door Mooisander. Moysander mooi bal terug op Martens. Martens meteen met één lange haalbal voor het doel. Wordt weggekomen door haar niet uit. Ja, wordt geschoten door Maher. Maar die schiet de bal langs het doel van uh, Vermeer. Ik zie het bord met drie minuten. Drie minuten extra tijd. Terwijl er een uh, kleine blessure is bij Jan Vertongen aan het hoofd. Die kreeg uh, een, uh, een tikkie. En uh, wordt nu uh, opgelapt. Maar hij ziet dat het uh, allemaal goed gaat tenminste. Hij voelt eens dus even aan zijn neus. En loopt nu naar voren als Kenneth Vermeer de bal weer in het spel gaat brengen. Drie minuten extra tijd zijn er ingegaan. Op 2,5 minuut daarvan over. De bal hoog richting Bulekin. Die kan niet koppen, maar de bal komt wel bij Lodero. Lodero die zijn eerste minuut toen hij in het veld kwam goed speelde. Daarna geen bal meer geraakt heeft. En nu ook weer een tegenstander raakt. En de vrije trap voor AZ is halverwege de helft van AZ. En uh, lijkt het erop dat deze wedstrijd, deze belangrijke wedstrijd tussen de nummers 1 en 4 in de competitie in een gelijkspel gaat eindigen. Maar we hebben nog twee minuten te gaan. De vrije trap voor AZ uh, via Mooijzander gaat uh, naar voren richting Altidor. Bal blijft lang hangen. Ricardo Verijn hangt in de rug van Altidor. Vrije trap halverwege de helft van Ajax voor AZ. Elm gaat zich daarmee bemoeien. Wie gaat er allemaal mee naar voren? Ik zie in ieder geval uh, Nick Viergever gaan. Die kan aardig koppen. Uh, voorin staat al Alreine. Kan ook aardig koppen. Mooi Zander denkt, wacht even jongens. Ik ga ook naar voren. En zo staat alles en uh, iedereen van AZ. Behalve Esteban uh, op de helft van Aijers. Daar komt de vrije trap. In het strafschopgebied wordt weggekoopt. Anita heeft de bal. Boelekin heeft de bal. Speelt er wel naar voren. Het is dat Eriksen die bal niet onder controle krijgt. Anders wordt het gevaarlijk. Maar de paas is slecht. van. Uh, uh, AZ. En dan kan uh, AS overnemen. Mooi balletje van Eriksen op Lodero. Bal terug naar Eriksen. Vrije trap uh, hoeft niet gegeven te worden omdat Ajax in balbezit uh, blijft. Eriksen nog altijd naar de opkomende uh, Jan Vertongen. Vertongen nog altijd in balbezit. Aardige bewegingen. Maar je komt geen steek verder. Nog altijd Vertongen. Opgejaagd speelt de bal naar buiten. Naar Sime de Jong. Sime de Jong met de voorzet. Vanaf de linkerkant in de handen van Esteban. En dan moet Esteban haast maken voor de counter. Maar hij doet het niet. Nu dan wel. Hij trapt de bal hard naar voren. Richting Altidoor. Altidoor en Theo Jansen. Maar Jansen is de winnaar. En die ramt de bal richting het doel van Esteban. Maar met die wind moet je dan wel heel veel geluk hebben om die bal erin te krijgen. En de bal gaat over het doel van Esteban. En mag Esteban een doeltrap gaan nemen. En doet dat heel rustig ook omdat er een tweede bal in het veld ligt. Esteban die gaat... Laat die bal weer in het spel brengen. Het publiek is stil. is uh, De spanning geen mens nog naar huis. En terecht. Nou, nu zie ik dan aan de overkant wat mensen vertrekken. Uh, niet terecht. Want het kan nog allemaal. Voor zowel Ajax als AZ. 1-1 de stand. We zitten uh, 2,5 minuten in de extra tijd. Van de 3 minuten. Nog een half minuut te gaan. Nog één avond met Simon Palsen. Maar hij struikelt over de bal. Maar over de zijlijn. Hij mag Ajax gooien met Anita. Anita gooit de bal op de Jong. De Jong even in de rug gelopen, maar Lodero heeft de bal. Die raakt ook kwijt aan Elm. Elm gaat de laatste aanval beginnen. Moet eerst via een inbord. omdat Anita de bal over de zijlijn speelde. Elm kan vergooien, doet dat ook. Richting door. die komt de bal eventjes naar Berg De Berg Gugmundsson met de voorzet? Nee, via Theo Jansen. Hoekschop, allerlaatste kans. Geeft Fink niet meer, want Fink fluit af. De topper was een, in de eerste helft een hele goede topper. Tweede helft iets minder. Maar toch genoten, AZ Ajax eindigt in 1-1. We hebben nu toch PSV straks de lachende derde wordt. Want PSV zou dus koploper kunnen worden. PSV begint straks om half vijf aan de wedstrijd tegen FC Utrecht. Gaan wij meteen door naar Henk Kok, Groningen en een van de laatste aanvallen van Nierkles. Die bal komt voor de goal. Kan had er nog koppen? kan Everton er nog bij? Nee, die bal wordt weggewerkt uit het 16 meter gebied van FC Groningen. Dan in de voeten gespeeld van Texera. Texera kaart even heel snel op Bakuna. En dan wordt hij weer aangespeeld door Texera. Maar Texera staat meters buiten spel volgens mij. Kan hij dan toch nog scoren? Nee, via de vingertoppen van. Pasveer gaat die bal naast. Ik zie Van Boekel naar zijn grensrechter kijken. Maar die grensrechter die vlacht helemaal niet. En dan besluit Van Boekel ook het spel door te laten gaan. Maar ik dacht eerlijk gezegd dat Texera buiten het spel stond. Maar er wordt niet voorgevlacht. Er wordt niet volgefloten. En er wordt het uiteindelijk toch nog een redding van, van Pasveer. Is die overwinning van ik denk aan een overwinning van FC Groningen verdiend? Ik denk eerlijk gezegd van wel. Herakles heeft in de eerste helft vele kansen gehad. Maar een te laag rendement. Maar in die tweede helft heb ik Herakles geen kansen meer zien creëren. En is Texera is nog heel dicht bij een doelpunt geweest. En de doelkop ik op een andere kans dan zojuist voor de Heracles. Heerlijk voordeel, FC Groningen. Heracles gaat nu ingroeien. Een meter of twintig, 25 van de cornervlag. In totaal drie minuten blessuretijd. En we zitten al op 2,5 minuut. Nou, dan moet je bal zo snel mogelijk naar voren worden geramd, Maar Heracles is in deze slotfase van de wedstrijd niet meer in staat geweest... om nog een slotoffensief te creëren. En FC Groningen blijft gewoon op die helft van Heracles. Spelerbal Bal is door Texera overgetikt. Achter de doellijn getikt moet Pas weer heel snel een doelschop gaan nemen. De eerste helft was buitengewoon aantrekkelijk. Iedereen. En heeft zin te genieten. Althans de neutrale toeschouwer van het spel van Heracles. Maar het was in die tweede helft buitengewoon flets. En een slotoffensief kwam er niet meer uit. En hij hoort ongetwijfeld het gejuich. FC Groningen heeft deze wedstrijd van Heracles gewonnen met 2-1. Heracles is in die tweede helft helemaal teruggezakt. Geen kansen meer weten te creëren. Althans veel en veel te weinig. En niet die opgelegde kansen die ze wel in de eerste helft hadden. En dan mag je constateren. Drie nederlagen op rij voor Heracles. En dan mag je gewoon constateren dat het rendement van de aanvallen... veel en veel te laag is. Goed voetballende ploeg, maar te weinig rendement. VVV gaat twee plaatsen stijgen op de ranglijst. naar Meijer. In ieder geval die laatste plaats kwijt, hè, die het gisteravond kreeg tussen aanhalingstekens van Excelsior. Ze zitten bij die twee in stand voor VVV in de extra tijd. Drie minuutjes erbij opgeteld door Makkelie, de Leidsman vanmiddag. En nog één minuutje daarvan af te werken. Maar Feyenoord gaat het vermoedelijk niet meer redden tegen dit VVV. Wat nog eens heeft gewisseld, recht in de ploeg gebracht. Om wat secondes te winnen kwam in de ploeg voor Tini Sela. En nu gaat ze op het middenveld bij Feyenoord Cisse nog eens liggen. Komt er nog een vrije trap, maar dat is wel ter hoogte van de middenlijn. Er hangen hele gekke statistieken aan deze wedstrijd, want het is de negentiende keer dat Feyenoord hier speelt. En er werd maar twee keer gewonnen. Acht keer winst, dat zal negen keer gaan worden toch vermoedelijk. En uh, acht keer gelijk ook in het verleden. En Ronald Koeman zit voor het eerst in zijn leven op de bank hier in... Uh, Venlo in de koel. Nou, het zal hem niet best bevallen, denk ik. Want zijn ploeg staat dus achter en lijkt op weg naar een nederlaag. Bal wel strafschroepgebied in. Aan de rechterkant van het veld. Koppen met Yoshida. Toe maar twee keer achter elkaar. Wildschuts in de ploeg gekomen bij VVV. Richting Wofor heeft een prima wedstrijd gespeeld als handenbinder. Met name levensbelangrijk ja, geweest voor de ploeg van Ton Lokhoff. Die zal gaan debuteren bij VVV met een overwinning. Want die overwinning is nu een feit. Feyenoord verliest de eerste wedstrijd na de winterstop en uh, misten te veel mensen vandaag. Om een vuist te kunnen maken tegen VVV. Dat zich in de beginfase nog niet over klasse achterkwam. Maar vervolgens op basis van werklust. En simpelweg op basis van het aantal kansen in deze wedstrijd. De overwinning toch verdient. 2-1. Feyenoord maakt een pas op de plaats. Zal hopen dat Jonky Ketty volgende week tegen Ajax erbij is. Want dat is de volgende tegenstander. En VVV gaat genieten van drie punten gehaald in de koel. tegen Feyenoord. Uitslagen de dus even van de half 3 wedstrijden. AZ-Ajax 1-1, Groningen-Heracles 2-1, VVV, Feyenoord 2-1. Dat betekent dat AZ natuurlijk op kop staat... maar PSV daar overheen kan gaan komen. AZ heeft er 39, PSV 37 moet nog spelen. Twente 36, Ajax 34 en Feyenoord blijft op 31 staan. En Groningen sluit daar aan. En onderaan gaat VVV naar 13 punten en wordt nu 16e. 17e staat nu de Graafschap met 12 punten. En Excelsior heeft er 11 en is weer hekkensluiter. Kijken we nog even naar de Jupiler League... Gronendam tegen een Bosch is in 0-2. Kan Buur tegen Golden Eagles in 1-1. Sparta-Dordrecht is nog bezig. Is juist 2-0 geworden door Bokila uit een penalty. En net afgelopen de topper in Engeland. Manchester City tegen Tottenham Hotspur. Is het eigenlijk toch nog 3-2 geworden voor Manchester City. Door een benutte penalty in de laatste minuut door Balotelli. Gaan wij verder met het pvda congres in Den Bosch? Net afgelopen. Waar Hans Spekman vandaag is aangetreden als partijvoorzitter. En dat gebeurde traditiegetrouw, dat afsluiten met een speech van de partijvoorzitter. Van de partijleider, moet ik zeggen. Verslaggever Wilco Boom heeft dat congres gevolgd daar in de Brabanthalle. Uh, Wilco wist cohen de leden nog een hart onder de riem te steken. Ja, dat, dat kun je wel zeggen. Het was voor zijn doen een harde aanval op het kabinet van Mark Rutte. En hij riep de premier op om ontslag te nemen, nu de werkloosheid dagelijks groeit. En dat is volgens Cohen de schuld van Rutte en van niemand anders. Laat je door Rutte niet wijsmaken dat deze crisis is veroorzaakt door de grote overheidsschulden. Deze crisis is veroorzaakt door het casino-kapitalisme met graai gedrag en perverse bonussen in de bankenwereld. Dit kabinet mist het leiderschap om Nederland door die economische crisis te loodsen. Daardoor staan in Nederland nu duizenden banen op het spel. En daar doet het kabinet helemaal niks aan. En tegen Mark Rutte zeg ik... als onder jouw verantwoordelijkheid dagelijks ruim 200 mensen werkloos worden... dan wordt het tijd dat je zelf ontslag neemt. Ja, en dat leverde Job Cohen hier in Brabant een staande ovatie op op dat partijcongres. En Cohen die liep ook vooruit op de extra bezuinigingen die het kabinet nog wil gaan nemen... in verband met de tegenvallers en de crisis van misschien wel 10 miljard. En volgens Cohen wordt dat een ramp voor het land. Draaien de gewone mensen met de lage en de middeninkomens daar voorop En tot vreugde van het congres waarschuwde Cohen Rutte... dat hij niet op de Partij van de Arbeid hoeft te rekenen... als hij er met het CDA of de PVV niet uitkomt. Snoeihard rechtsbeleid ten koste van gewone mensen. En Wilders die duikt, het CDA is verscheurd... en Rutte die lacht in zijn vuistje. APPLAUS en als we er samen niet uitkomen, dan kan Rutte wel bij mij aankloppen... Maar mijn deur die blijft dicht voor dit snoeiharde rechtse beleid. Pot dicht. Ja, groot applaus, zelfs een staande ovatie voor Cohen. Duidelijke taal. De boodschap viel dus wel in de smaak. Ja, dat, uh, absoluut. Hè. De Partij van de Arbeid die zit in de verdrukking. Het gaat niet goed in de peilingen. De SP van Roemer doet het veel beter. Vandaag zelfs 32 zetels volgens Maurice de Hond. Ja, En van Cohen wordt vaak gezegd dat hij niet zichtbaar genoeg is. Nou, Dat was hij zojuist dus wel. En die harde taal richting Mark Rutte die ging er hier op het congres in... als uh, godswoord in de spreekwoordelijke ouderling. En dit is wat de Partij van de Arbeid leden in deze situatie willen horen. En het is ook wat ze vandaag te horen kregen. Wilco Boom bij het partijcongres in de Brabant Halle van de PvdA. Gaan we weer waterpolen in Nederland, Groot-Brittannië. Bob van der Tak, het toernooi begint nu pas, zei iemand. Nou, dat weten we dan. Het is begonnen, hè, geloof ik. Ja, het is begonnen, maar het gaat nog steeds duurzaam yeah. hoor met Nederland. Want de tweede periode zit er bijna op bijna halverwege de wedstrijd dus. En het staat 5-5. En tegen Groot-Brittannië is dat gewoon geen goede score. De tweede periode begon. Heel slecht uh, ging Nederland in bij 1-2. Toen werd het meteen 1-3. Daarna wel uh, eindelijk wat doelpunten achter elkaar van Nederland. Van uh, Sabrina van der Sloot. En nu weer een goal. Van wie anders dan Yveske van Belkem. Haar derde van de wedstrijd. En daarmee gaat Nederland in ieder geval dan met een voorsprong de rust in. 6-5 nu door Yveske van Belkem. Maar het blijft toch al met al zeer moeizaam. Groot-Brittannië is nog helemaal niet geklopt. Een walk over, zoals bijvoorbeeld Hongarije eerder deze week wel lukte tegen Groot-Brittannië. Uh, dus daar ziet het voor Nederland nog niet naar uit. Hongarije won met 19-9, even ter vergelijking. Nederland leidt nu halverwege met 6-5. Waar uh, dus uh, Sabrina van der Sloot 2-3 maakte. Daarna Jasmin Smit, zeer ongelukkig tegen Hongarije met de schoten Nu wel treft. zeker met 3-3. Yveske van Belken maakte er 4-3 van. Toen weer Engeland, of Groot-Brittannië moet je eigenlijk zeggen, met 4-4. En uh, nou ja, 5-4, 5-5. En nu dan 6-5 door Yveske van Belkum. Het is uh, rust hier even. Vijf minuten pauze. Mauro Maugeri, de Italiaanse bondscoach van Nederland, mag zijn aanwijzingen gaan geven. Daar uh, heeft hij een paar minuten de tijd voor. En hij zal ongetwijfeld, schat ik, zo in veel te vertellen hebben. Want het is uh, nog absoluut niet gespeeld, deze wedstrijd tussen Nederland en Groot-Brittannië. Nederland leidt wel nu met 6-5. U heeft nog één uitslag van ons te goed uit de Jupiler League. Sparta tegen Dordrecht is definitief in 2-0 geëindigd. En dan nog een driebandbericht. Dick Jaspers is in het Zeeuwse Kapelle... voor de 17e keer Nederlands kampioen driebanden geworden. Juist 17 keer alweer. Hij versloeg in de finale Raymond Burgman met 3-0. Jaspers is ook regerend wereld- en Europees kampioen. Radio 1, het NOS-journaal. Half vijf precies, althans een paar secondjes eroverheen, vind Finch. Goedemiddag, de Arabische Liga verlengt de missie in Syrië met een maand. Dat is volgens anonieme woordvoerders afgesproken... door de Arabische ministers van Buitenlandse Zaken. Ook worden er meer waarnemers gestuurd... die worden getraind door de Verenigde Naties. Er is veel kritiek op die missie... omdat het geweld tegen burgers niet minder is geworden. De Republikein Mitt Romney heeft beloofd dat hij dinsdag... zijn belastingaangifte over de afgelopen twee jaar openbaar maakt... Hij staat al een tijd onder druk om zijn belastinggegevens vrij te geven. Romney betaalt veel minder belasting dan de middeninkomens... doordat hij zijn inkomen vooral krijgt uit beleggingen. De Partij van de Arbeid gaat de volgende lijsttrekker aanwijzen... via verkiezingen waaraan ook niet leden mee mogen doen. Een motie daarover is met grote meerderheid aangenomen door het partijcongres. Partijbestuur zal het plan gaan uitwerken. En in Geertruidenberg heeft een wandelaar aan elkaar getapete explosieven gevonden... De man vond de twee handgranaten in een buitengebied en nam ze mee naar huis. Daar heeft de EOD onderzoek gedaan. Explosieven worden later tot ontploffing gebracht. En dat zijn ze, de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. In het uiterste zuiden van het land zitten nog wat opklaringen... maar het grootste deel van Nederland gaat toch bedekt onder een dik pak bewolking... waaruit ook regelmatig buien vallen. En bovendien waait het stevig aan zeewindkracht 8. Boven land staat er windkracht 6. En er zijn ook soms zware windstoten die hinderlijk voor het verkeer zijn. De komende uren gaat de wind wel luwen en ook de buien nemen af. Alhoewel vannacht, vooral in het noorden en oosten van het land... en nog enkele kunnen vallen. En het koelt af naar een graad of 4. En morgen wordt het opnieuw een bewolkte dag met weliswaar wat minder wind. Maar ook dan vallen er buien die geleidelijk aan ook een wat winters karakter kunnen krijgen. Het is ook wat frisser dan vandaag, want het wordt een graad of zes. En dinsdag lijkt het dan een overwegend droge dag te worden. Maar woensdag keert de regen weer terug. En voor wat betreft de temperatuur, overdag wordt het een graad of zes. En in de nachten wordt het langzaam wat kouder. Twee minuten over, half vijf. Een mooi voetbalmiddagje hebben we er al op zitten. Maar we zijn nog niet klaar. De vijfde wedstrijd in de Eredivisie vanmiddag gaat tussen FC Utrecht en PSV. En PSV kan dus koploper worden vanmiddag. Richard van der Baden. Mooi affiche in de Galgenwaard. De wedstrijd inderdaad tussen PSV en FC Utrecht. Waar de ploeg van Fred Rutte vanmiddag dus de nieuwe lijst aanvoerder kan worden. Winst op FC Utrecht betekent één punt voorsprong op AZ. Maar de afgelopen jaren had PSV het hier in Utrecht bijzonder moeilijk. En was het met name aan keeper Isaacson. Te danken dat PSV de drie punten mee kon nemen terug naar Eindhoven. En als ik de naam Isaacson noem. De enige twijfel eigenlijk nog vooraf bij PSV. Maar hij staat gewoon onder de ...in deze belangrijke wedstrijd. De wedstrijd die één minuut oud is. FC Utrecht in balbezit. bezit. eerste paas vanaf de flank gaat in het strafschopgebied. Maar wordt weggehaald door Marcelo. Nog een keer wordt de bal laag ingebracht. En weer is het Marcelo die de bal over de zijlijn weet te schieten. Ingooien aan de linkerkant van het veld voor FC Utrecht. En opvallend bij de thuisploeg is dat Jan Wouters... ...in vergelijking met de laatste competitiewedstrijd tegen FC Groningen... ...zijn ploeg op maar liefst acht posities heeft gewijzigd... Vooral door blessures ingegeven, maar niet alleen. Er wordt geappelleerd voor Hens. Dat was het absoluut niet. Het spel gaat door en PSV kan misschien voor de eerste keer weg via Toyphone. Geen controle, de bal gaat dan via Van der Hoorn, die ook weer deze wedstrijd mag spelen. Jonge jongen, 19 jaar jong uit de eigen opleiding. Gaat de bal terug naar de keeper van Utrecht. En ook daar zit een verhaaltje aan. Dat is namelijk vanmiddag Roberto Junior Fernandez, de Paraguayaan, die dit seizoen een aantal keren blunderde. Natuurlijk ook geblesseerd is geweest. Maar maar hij door de blessure van Rob van Dijk vandaag in het doel van FC Utrecht. We zijn twee minuten bezig in deze belangrijke wedstrijd vandaag. Onder leiding van scheidrechter Liesveld. En de vrije trap is op de helft van PSV genomen door Utrecht. De bal wordt hoog in het strafschopgebied gepompt. Daar kan Duplan misschien bij de bal. Marcelo glijdt weg. Nog altijd FC Utrecht in balbezit met Duplan. schreef geeft de bal naar de zijkant met het schot van van der Marel. En die vervolgens met zijn rechtervoetenbal hoog over het doel van PSV schiet. En zo is het na bijna drie minuten dus in Galgewaard. met een aardig begin... met name van de thuisploeg 0 tegen 0. Dan gaan wij het even hebben over veldrijden. Marianne Vos won vanmiddag dus de wereldbekerwedstrijden... bij het veldrijden en hoogrijden. Maar Daphne van der Brand pakte de algehele winst in de wereldbeker. Daphne van der Brand aan het eind van dit seizoen stopt ze met wielrennen... en komt er dus een eind aan haar wielercarrière. De strijd tussen Van der Brand en Vos gaan we dus niet meer zien. Nou ja, goed, Marianne is natuurlijk al jaren goed bezig, en, uh, maar ik denk niet dat ze dat bedoelt. Maar uh, ja, meer het strijden tussen elkaar. We hebben natuurlijk elkaar veel, uh, ja, veel leuke matches opgeleverd. En uh, ik ben toch een van de enigen die vaak in het begin met Marianne mee kan en ook nog uh, mee kan strijden. En uh, ja, dat is gewoon wel natuurlijk wel jammer voor Marianne. En ja, achter mij uh, er zijn er wel een paar meiden die komen, maar uh, ja... Het zijn nog jonge meiden en ze kunnen er eigenlijk nog niet echt meten met Marianne. Dus ik denk dat ze dat een beetje bedoelt. En, uh... Er zijn er ook die heel uitvallen, Sophie de Boer. Oh, ah, ja, ik hoorde het net. Ik durfde in de wedstrijd niet te kijken. Maar uh, toen uh, Marianne het net zei, kreeg ik toch wel een beetje kippenvel. Want uh, ja, dat is een jonge meid die, uh, ja, die van het jaar eigenlijk heel erg goed reed. Dus uh, ja, en vorige, volgende week op het WK had ik uh, toch wel gehoopt dat ze nog een uh, goede uitslag zou rijden. En, ja, het is toch wel heel erg spijtig. Ja. Toch nog even weer naar jouw overwinning in die wereldbeker. Ja, het is een regelmatigheidsklassement. Je hebt uh, wedstrijden in die wereldbeker uh, gewonnen. Kok zeide, de enige nederlaag die Marjane Vos dit jaar heeft opgelopen. Uh, het is wel een hele mooie trui natuurlijk. Hè? Ja, zeker een hele mooie trui. Uh, je bent natuurlijk het regelmatigste van, uh, van iedereen. En, uh, uh, ik heb die trui geloof ik, al vier keer eerder mogen winnen. Dus uh, ja, het voelt gewoon heel erg goed. En dan zeker in je afscheidsjaar. Uh, als je dan nog zo'n trui mee naar huis mag nemen, mee mag afsluiten, is natuurlijk wel, uh, wel super. Ik heb vorig jaar natuurlijk een heel uh, slechte, of slechte ja, een, een winter gehad met veel problemen, voedselvergiftiging, bronchitis, longproblemen. En uh, ja, daardoor gewoon een half seizoen uh, moeten draaien, of ja, kunnen draaien. En, uh, daarvoor stond ik ook aan de leiding in het klassement. Dus uh, het was wel heel zuur dat, dat, dat ik uiteindelijk zesde werd en uh, nu die trui in, uh, overhand, in, in handen mocht nemen. Dus ik ben nu heel blij dat ik weer een vansje heb kunnen pakken en dat hij weer bij mij om de schouders hangt. Toch doet die trui maar aan iets denken als je ernaar kijkt. Hij lijkt wel heel veel op de regenboogtrui. Er staan wat regenboogjes op. Wat nou als het volgende week een kokzijde ineens allemaal klopt? Ja goed, die kans is zeker aanwezig. Het is mijn rondje. en Ik heb er zeker nog heel veel vertrouwen in. Het parcours heeft me sowieso al heel veel vertrouwen. Uh, volgende week even goed uh, rustig aan doen, uh, puntjes op de i zetten. En, ja, deze week nog veel getraind, dus ik voelde vandaag wel dat ik nog niet helemaal scherp was. Maar uh, ik heb er zeker vertrouwen in en ook al win ik die wereldtitel, dan uh, ga ik toch stoppen. Ook niet als ze met tien paarden aan je gaan trekken, van, je moet erbij blijven? Nou, ik heb altijd gezegd, uh, als ik nog een keer wereldkampioen word, dan uh, ga ik nog een jaartje door. Maar uh, ja, er zit zoveel jaren zat ertussen en uh, ja, ik ben nu 33, voor de natie 34... En, uh, het is mooi geweest. Ik ben overal al uh, ja, jaren geweest. Ik heb al zoveel titels behaald. En, uh, ja, ik heb een heel seizoen nou, naartoe geleefd dat het echt gewoon mijn laatste winter zou worden. En, uh, het voelt goed zo. Uh, het is tijd voor andere dingen. Tijd voor uh, ons bedrijfje. Ik hoop dat ik nog moeder kan worden van uh, stukken vier rummeltjes. Dus, uh, nee, het is, uh, oh, okay. het is goed ja. zo. Stuk of vier. Daphne van der Brand stopt dus met wielrennen. heeft hele andere plannen. U hoorde ook de naam van Sophie de Boer van de zij. Vield is nog steeds niet helemaal officieel helder. Maar helder is wel dat ze volgende week het WK in kokzijde zal moeten gaan missen. We gaan nu eerst even naar het waterpolo. Het WK in Eindhoven, Nederland tegen Groot-Brittannië. Maar die voorsprong wil maar niet groter worden, Bob. Nee, sterker nog, het is weer gelijk geworden. Want uh, we zitten in de derde periode, minuut of drie gespeeld. Eén doelpunt gezien. En een doelpunt van Groot-Brittannië van uh, Angela Winstanley-Smith. Zij scoorde, zij deed wat de Nederlandse vrouwen daarvoor uh, verzuimden. Want uh, met name de paal en de latten die worden flink getijsterd door de Oranje speelsters. En dat is uh, gewoon niet goed. Dan uh, speel in een hele moeizame wedstrijd. Nu Nederland wel in de aanval om weer op voorsprong te komen. Balbezit nu aan de rechterkant daar bij Yveske van Belkem, Van Belkem naar Robin Reemers. Nu naar de linkerkant, schot, weer de, de redding van de kiefster van Rosemary Morris. Op het schot van Sabrina van der Sloot. Ja, het is het verhaal van de wedstrijd. Aanschoten geen gebrek van Nederland, maar de doelpunten die zijn zeer duur. Die vallen maar moeizaam. En dan speel je dus ook tegen een toch op papier in ieder geval matige tegenstander als Groot-Brittannië. Een, een bijzonder lastige wedstrijd. Een gelijkspel is wel genoeg om derde te worden in de pool. Maar ja, Groot-Brittannië thuis met uh, al dat publiek, dat oranje publiek op de tribune. Daar moet je toch gewoon van winnen. Nu balbezit voor Yveske van Belkum. Van Belkum naar Mieke Kabout en die scoort dan. Ja, Eindelijk weer een doelpunt, het eerste doelpunt van Nederland in de derde periode. Mieke Kabout, een van de oudjes, een van de vijf van de dertien selectiespeelsters... die er ook wel bij was in Peking. En zij scoort nu in de korte hoek. Rosemary Morris is geklopt en Nederland weer op voorsprong tegen Groot-Brittannië. Het is 7-6. Utrecht dan tegen PSV, de half vijf wedstrijd van vanmiddag... en de mogelijk nieuwe koploper. Dus daar in Utrecht aan het werk moeten ze wel gewinnen, winnen, Richard. Ja, voorlopig is Utrecht iets betere ploeg. Acht minuten gespeeld. 0-0 de stand. Wuitens peert de bal naar voren. Richting de spits. Vandaag is dat kerns bij FC Utrecht. Maar de bal gaat via de Rijk. Die wat zenuwachtig begint over de zijlijn. Ingooit dus diep op de helft van PSV voor FC Utrecht. 20 punten is het verschil met PSV op de ranglijst. FC Utrecht natuurlijk een zeer slechte eerste seizoenshelft. Op zoek naar Revanche nu. In het tweede deel van dit seizoen op een vijftiende plaats. Dat is natuurlijk. Natuurlijk veel te laag voor een club als FC Utrecht. PSV schiet de bal naar voren richting Matafs. De spits dan in de middencirkel gaat de bal terug naar de centrale verdediger. Van der Hoorn die paast de bal naar de linkerkant naar Wuitens. Dan wordt er voorzichtig wat druk gezet door Matafs. En vervolgens de lange bal van Muit, Wuitens die is volstrekt... Uh... Niet op maat, belandt simpel in de handen van Isaacson. En dan mag PSV dus gaan opbouwen met de Rijk. De Rijk schuift de bal breed naar Marcelo. Gernd in de middencirkel denkt ga ik wat jagen. Ja, dat gaat hij dan nu uiteindelijk doen. Dan gaat de bal opnieuw breed naar de Rijk. De Rijk dan naar Labiat, die natuurlijk handig is daar aan de rechtervleugel. Labiat nog altijd in balbezit met Assade tegenover zich. Nog altijd Labiat, komt een tweede verdediger van Utrecht bij... Uh, Labiat om assistentie te verlenen gaat de bal uh, terug via Wijnaldum. En kan uh, PSV het opnieuw proberen via Marcelo Willems dan nu aan de linkerkant. Dan is het uh, Mertens voor het eerst terug in zijn... Uh... Oude stadion van FC Utrecht waar hij met zoveel succes voetbalde. Mertens probeert de bal dan terug te geven naar Mertens. Maar dan een sliding aan de rechterkant van Van der Marel. En dat zou wel eens de eerste gele kaart kunnen zijn. Dat is het inderdaad. Uitgedeeld door scheidsrechter Liesveld. Een flinke overtreding. Als ik dat zo zie in de herhaling. Komt hij daar met twee benen toch onbezuist en gevaarlijk inglijden Na tien minuten. En een terechte gele kaart voor Van der Marel. Die bovendien veel te laat was in die actie. Vrije trap nu voor PSV. Aan de linkerkant van het veld of 4-5 buiten het strafschopgebied. Een volgepakt stadion galgewaard met een hossende aanhang achter het doel van de keeper van Utrecht, Roberto Junior Fernandes. De vrije trap gaat genomen worden natuurlijk door de kleine Dries Mertens. Die draait de bal in, de bal wordt simpel gevangen door Fernandes. En zo blijft het na 10 minuten ruim 0-0 voorlopig nog in deze wedstrijd. Vitesse is slecht uit de winterstop gekomen. Het speelde vandaag thuis tegen NEC en verloor met 1-0. Ja, verliezen van de buurman. Het was een 32 jaar niet gebeurd in Arnhem in de competitie. En dus sprak Ronald van der Geer met een trainer... die absoluut geen feestje kon vieren daar in de Gelgendoom. John van der Brom. Zonder deze catacombe behoorden we het liedje... waar is het feestje, hier, het, hier is het feestje. Ja. Voor jou in de verkeerde kleedkamer. Kun je eens uitleggen waarom dat feestje in die verkeerde kleedkamer is? Ja, omdat we verloren hebben en uh, NEC gewonnen. En ja... Uh, ik denk dat wij vandaag, wat ik net tegen die jongens heb gezegd... dat we niet top waren. Dat dit soort wedstrijden moet je wel op het scherpst van de snede. Daar kun je ze niks in verwijten, denk ik. Iedereen heeft zijn best gedaan. Misschien wel overenthousiast. Maar hij heeft niet zijn niveau gehaald, iedereen. In de manier van spelen. En dan, ja, dan heb je het gewoon ontzettend moeilijk gehad vanmiddag tegen NEC En dan zie je dat je, dat je daardoor de wedstrijd verliest. Ik, ik, wat, wat, ik zag aan jouw ploeg niet af dat ze zo'n beladen wedstrijd speelden. Nee, ik, ik zeg het omdat ik net de vraag hier bij je collega's kreeg. Um, ja, ik weet niet of dat zo was. Ik had, ik had wel het idee dat wat ik zeg, dat ze er alles aan deden. Om, uh, om een resultaat te halen. Maar ja, ze hebben gewoon vandaag de, de, ja, de, het hun niveau van de, van de spelers hebben ze niet gehaald. En ja, dan zie je dat dat, uh, dat dat dan te weinig is om uiteindelijk een resultaat te halen. En ze uh, en dus heeft dat uh, goed gedaan, slim gedaan. En die hebben gewacht en uh, die hebben geprobeerd... Uh, de ruimte die wij laten, hebben ze, hebben ze goed benut... En dat is ook kwaliteit. En uh, ja, nogmaals, als je, nogmaals, als je zelf niet je niveau haalt, dan, dan wordt het gewoon ontzettend moeilijk om resultaten te halen. Heeft het ook te maken met, met de speelstijl die jij nu hanteert, die toch wat afwijkt van de speelstijl voor de winterspel? Dat vind ik veel te makkelijk, want dan uh, uh, uh, welk systeem je ook speelt, als spelers niet uh, de vorm hebben of uh, hun niveau halen, dan, dan blijft het allemaal hetzelfde. Dus ik ga nou niet zeggen dat het dan het systeem ligt. Het is anders, maar de jongens weten wat er gevraagd wordt, die weten wat ze moeten doen. Alleen dan moeten ze het ook doen. En nogmaals, als je dat niet doet, dan krijg je zo'n wedstrijd als dit. Klein wondertje op het veld, toch? Jonathan Rijs, tevreden over hem? Nou, ik denk dat de, puurste, de, de grootste winst, de pure winst voor Jonathan zelf, is dat hij, uh, wat heeft hij 60 minuten gespeeld? 65 minuten. Maar uh, als trainer, als je dan technisch uh, kijkt, dan zijn er nog heel veel op en aanmerking natuurlijk. Maar ik denk dat je daar een beetje moet proberen doorheen te kijken. En uh, als je dan toch iets positiefs wil halen uit vanmiddag is dat hij na zijn verschrikkelijke besturen weer, weer terug op het veld staat. Maar dat hij er nog niet is, maar dat wisten we. En hij heeft dit soort momenten nodig om uiteindelijk weer dat niveau te halen. voor vijf. Lekker weer buiten. Eerste plaatje bij Langs de Lijn sinds twee uur. Mungo, Jerry. En natuurlijk heette dat... All right, all right, all right. Dus oude groep, Twan. Ja, ja. Eindelijk plaspauze. Ja, ja. Ja. Is... <laughs> we gaan eens even naar Bob van Attac. De derde periode zit er bijna op. En Nederland eindelijk op een iets ruimere voorsprong. Ja inderdaad, nog 7 seconden. 9-6 is het en 10-6 wordt het. Yveske van Belkem met haar vijfde goal van de wedstrijd. Daarmee is ze verantwoordelijk dus voor de helft van de Nederlandse productie. Daarmee onderstreept ze nog maar eens uh, haar uh, belang voor de ploeg. Ook haar grote klasse, een van de beste speelsters van de wereld. Yveske van Belkem en uh, het is al haar veertiende doelpunt van dit toernooi. En uh, zo is het dus uh, 10-6. En kijk eens ook naar de vreugde bij de bondscoach. Bij Mauro Maugeri Die uh, eindelijk ook ziet dat uh, het gaatje nu geslagen is. Terwijl Groot-Brittannië het nu nog van grote afstand probeert. Maar uh, Ilse van der Meijden, de kiepster, uh, attent is. Zij tikt de bal over. En dan... ...staat de klok op nul, zit de derde periode erop... ...en is het dus 10-6 door goals van Van Belkum, 8-6... ...Mieke Kabout, 9-6, haar derde van de wedstrijd... ...en zojuist dus Yveske Van Belkum met de 10-6. De buit is normaal gesproken binnen. Het is nu een kwestie van nog even doordrukken... ...nog even aan het zelfvertrouwen werken... ...en het publiek ook nog wat leuks geven... ...want het publiek is er hier volop aanwezig... ...de alle stoelen zijn bezet in het Pieter van der Hoge Band zwemstadion een oranje zee, zoals ze die in het waterpolo maar zelden zien. En Nederland heeft eindelijk dus wat afstand genomen van Groot-Brittannië. De tussenstand 10-6. Gaan we voetballen in Utrecht, waar de club op bezoek is. PSV, die volgens een ieder eigenlijk de gedoodverfde kampioen van dit seizoen is, Richard van der Maade. Spelen ze ook zo? Ja, dat hoor je toch de meeste mensen inderdaad roepen. Ik vind ze niet echt spelen als een aanstaande kampioen in de eerste 18 minuten van deze wedstrijd hier in Utrecht. is nog 0-0. PSV dat wel wat meer grip heeft gekregen tot nu toe in dit duel. De eerste 4-5 minuten waren voor Utrecht. Nu is het duidelijk PSV dat vooral makkelijker voetbalt. Maar echt heel gevaarlijk zijn ze nog niet geweest. Eenschot schot van Mertens hebben we gezien dat een metertje naast de doel ging van de keeper van Utrecht, Roberto Junior Fernandes. Nu wat riskant achterin met Marcelo Isaacson. Peert de bal dan weer hoog naar voren richting Matafs. Dan wordt er gejaagd door Toyfone die nu ook vervolgens wat druk zet op de verdediger achterin bij Utrecht van der Hoorn. En dan via Fernandes gaat de bal opnieuw naar Utrecht dat het natuurlijk de laatste weken bijzonder slecht heeft gedaan. De laatste overwinning dateert van medio oktober toen hier in dit stadion in Galgenwaard met maar liefst 6-4 werd gewonnen van Ajax. Dat toen een spektakelstuk. Maar de laatste weken, zeker in november en december, viel het allemaal zeer tegen in de ploeg van interim trainer Jan Wouters die nog maar moet afwachten of hij... Ook volgend seizoen nog weer hier voor de groep staat in Utrecht. 18,5 minuten dus op de klok. De ingooi aan de rechterkant voor de thuisploeg, voor Utrecht dus. Waar ook weer opvalt dat in de selectie niet eens de naam voorkomt van Rodney Snijder. Ook dat weer vrij opvallend. Nu het schot vanuit de tweede lijn van de Fransman Eduard Duplan. Dat heeft weer een aantal minuutjes geduurd. Dat Utrecht is op doelschoot. Met een aardige actie toch wel van Duplan. Die Willems op het verkeerde been zet. En vervolgens de bal toch vrij hoog over het doel schiet van Isaacson. Isaacson die de bal nog altijd bij zich heeft liggen. Nu het spel dan maar heel rustig verlegt met een balletje richting Marcelo. Achterin spelen natuurlijk bij PSV. En dan via Strootman probeert PSV weer op te bouwen. Maar het gaat allemaal in een vrij langzaam tempo. Utrecht dan. Dat veel mensen achter de bal houdt. En vooralsnog niet al te veel weggeeft in deze wedstrijd. 20 minuten op de klok. 0-0. VVV is de tweede helft van de competitie uitstekend begonnen. Met een overwinning op Feyenoord. Het werd nog wel 0-1 door Martins Indy, Maar binnen één minuut keerde VVV het om. Door doelpunten van Lintzen en Vorstermans. En dus kan de kerstversen trainer Ton Lokhoff zich geen betere start wensen? Nee, natuurlijk niet. Eerst thuiswedstrijd, volle bak. En dan, en dan zo'n wedstrijd. En dan, en dan drie punten. En, ja, ik denk het allerbelangrijkste is... Uh... Natuurlijk de punten, dat geeft vertrouwen. Maar ja, de ploeg is echt helemaal tot het schaartje gegaan. En dat, dat heb ik gevraagd, dat heb ik geëist. Dat heb ik gezien met, met, met, met zeker bij Vlaagheilm, heel goed voetbal. Goeie goals. En uh, zeker naar de 1-0-8-stand, dat je denkt, van nou kijk hoe dat ze daarop reageren. Ja, wat dat betreft, uh, ja, dat, was, uh, dat zag er goed uit. Heb je van tevoren twijfel gehad omdat je toch met vier jongens in het elftal begint... die allemaal gekomen zijn? Uh, dan moet je toch maar afwachten of dat allemaal goed gaat. Nee, twijfel is een slechte raadgever. En nee, die jongens kunnen voetballen. Die jongens zijn, uh, zijn Nederland, die kennen de Eredivisie. Uh, die hebben gewoon getraind bij hun vorige clubs. Die hebben trainingskampen gehad, zelfs als wij. Sommigen zijn zelfs meegegaan met ons. Ja, en, en dat zijn spelers die, die kunnen voetballen. En dat zag je ook vandaag. En, en die, die hopelijk geven die een kwaliteitsinjectie. En, en dat is belangrijk. En, uh, nee, want wat ik zie van, van Holla en van Berghuis, als die eigenlijk van de week eigenlijk pas bijgekomen zijn... Nee, nou ja, de jongens draaiden mee en uh, er was duidelijkheid hoe, over hoe dat we zouden spelen. Dus wat dat betreft had ik daar uh, nee, geen twijfel over. Het gekke is eigenlijk dat het uh, voor menigte misschien verrassend is dat VVV van Feyenoord wint. Maar misschien is het nog wel veel verrassender dat het ook gewoon terecht is. Ja, ik vond dat we de eerste kwartier, twintig minuten uh, uh, moeite hadden. Uh, vooral met het uh, doorschuiven, het doordekken. Nou, dat, dat, dat heb ik een paar keer aangegeven. En eigenlijk na de 1-0 <coughs> ging dat beter, gingen we, gingen we voetballen. En dat stimuleer ik altijd. Je moet durven voetballen, ook tegen Feyenoord. En dat deden we. En toen, toen kregen we kansen met spelervattingen, We maakten goede goals. Ja, en dan zie je het vertrouwen terugkomen. En, uh, ja, en eigenlijk hebben we de tweede helft zelf niet al te veel gekeerd. Maar Feyenoord, had ik geloof ik, één een goede ko kopkans kop van Atjabar. En, uh, en verder bleven we ja, redelijk goed overeind. Ja, dat vinden trainers altijd belangrijk, hè? dat je het achterin goed hebt staan. Is dat voor jou misschien wel dan de grootste winst uit met name die tweede helft? Ja, daar heb je ook naar gekeken toen ik hier begonnen ben. Kijk, kijk, voor de winter 42 goals is veel natuurlijk. Te veel. Dat is bijna 2,5 gemiddeld. Dus, dus daar probeer je te beginnen. Belangrijk dat Gent er weer bij was. Geeft toch een stuk vertrouwen en ervaring in de goal. Uh, nou ja, daar hebben we ook uh, op geselecteerd. Een paar nieuwe spelers gehaald. En dit is een goede start, maar we hebben nog een poosje te gaan. Dus wat dat betreft moeten we hier even van genieten. Maar er komen een, een paar hele belangrijke wedstrijden voor, uh, voor ons aan. VVV Feyenoord dus 2-1 voor Venlo. AZ Ajax eindigde in 1-1. Elm opende de score met een prachtige vrije trap waarop hij het patent heeft. AZ leek die wedstrijd wel over de streep te kunnen brengen, maar Lodero in het veld, heel kort in het veld met zijn ongeveer enige goede actie, werd het 1-1 doordat hij via Palsen die uiteindelijk de bal als laatste over de eigen doellijn duwde. Daarna nog wel wat kansen. 1-1. Zeg je dan Ajax op vijf punten gehouden of zeg je nee, twee verliespunten als koploper van de eredivisie. Jeroen Guter gaat daarover in gesprek met de trainer van AZ. En die heet Gert-Jan Verbeek. Gert-Jan, sta je met gemengde gevoelens? Nou nee ja, hoezo? Omdat je misschien had gehoopt uh, een gedachte te gaan winnen? Niet gedacht, wel gehoopt. En uh, ik denk ook dat we de wedstrijd ernaar was om, om deze naar toe te trekken. Maar dan moet je gewoon uh, op 1-0 afstand nemen van Ajax. Dat hebben we niet gedaan. Ja, en dan uh, kan hij er altijd de andere kant ook in uh, gaan. Ik heb begrepen dat we hem er zelf in hebben geschoten. Ja. Uh, dus in die zin hebben we wel twee goals gemaakt. Maar uh, ja... Uh, ik denk dat we alles aan hebben gedaan om deze wedstrijd uh, te winnen. En uh, dan, uh, ondanks, dat je denk ik, uh, ondanks dat ik vind dat we beter waren dan Ajax, uh, hebben we niet gewonnen. En dat, uh, dat is onze eerder gebeurd deze competitie. Ja, je, je doelt op de uitwedstrijd in de arena toen je 2-0 voor stond... en uiteindelijk tegen 10 van Ajax zelfs nog gelijk speelde. Ja, dus uh, uh, dan moet je bij jezelf zoeken en niet bij, uh, bij andere dingen. Jullie speelden vier dagen geleden in de arena. 3-2 overwinning. Uh, je proeft elkaar nieren in zo'n wedstrijd natuurlijk. Speelt dat dan een rol in de wedstrijd die jullie vandaag hebben gespeeld? Nee, geen enkele. Dit was gewoon een, weer een andere wedstrijd. We waren hier voorbereid op weliswaar dezelfde tegenstander. Nou, Ajax had, had het wat anders uh, georganiseerd. In dit zin uh, had ze andere mensen hadden opgesteld, dan wij niet. He, en, uh, maar de speelwijze van Ajax was niet veel anders. Uh, het enige wat ik moet zeggen is dat ze... Wel proberen onder onze druk uit te komen in het begin van de wedstrijd. Wat, wat ook een fase lukte. Ik denk na 10, 15 minuten, uh, zij uh, met 1-0 wat meer in de laatste lijn. Waardoor de, de, de beide backs heel diep doorgingen. kregen niet echt meer druk op Ajax. Op, op, dus toen zakte weer wat in. En toen werd dat weer wat hersteld. En, uh, en voor de rest hebben zij ons niet verrast of zo. Het verschil blijft vijf punten. Dat is een mooie voorsprong. Met nog uh, 16 wedstrijden te spelen. Is het ook genoeg? Ja, dat uh, kijk, we hebben nu drie wedstrijden gespeeld tegen Ajax. We zijn ook drie keer beter geweest, maar we hebben maar één keer gewonnen. En, uh, en, en topsport uh, telt alleen het resultaat. Aan de andere kant is het wel een geruststelling dat je tegen een ploeg als Ajax... ondanks dat er een belangrijke basisspeler uh, vertrokken is... Uh, schijnbaar weinig aan kwaliteit hebt ingeboet. Hè? Om, omdat je toch een, een spel op de mat legt waar we ook voor de winterstop deden. Ja, en de kritiekasers. Uh, en, en de voetbaljournalisten en, uh, of analisten, hoe je ze tegenwoordig mag noemen... Ja, die, die, die schuiven we PSV iedere keer naar voren toe. Nou, dat is ook, denk ik, terecht op basis van de begroting, op basis van het potentieel. En wat tot nu toe is het zo, dat ons voetbal toch uh, dusdanig is... dat de menig ploeg daar zich daarop verkijkt en zich op, op, op stuk buit. En, uh, en wij, uh, wij trekken toch vaak het maakste eind. Nou ja, in 16 wedstrijden zijn er we een hoop punten te behalen en wij gaan kijken waar we komen. Gert-Jan Verbeek trots en realistisch naar AZ Ajax. FC Utrecht, PSV, wordt het wat vijandiger, Richard van der Mare? Ja, de gemoederen hier en daar raken inderdaad wat verheerder op het veld zojuist een overtreding van Assare op Labiat. Die vervolgens Assare wegduwde. Alles en iedereen er meteen op af. Het geeft toch wel iets aan dat deze wedstrijd beladen is. PSV moet natuurlijk een, een goede start maken in 2012. Utrecht staat veel te laag op de ranglijst. En je zag dat er hier en daar wat geduwen werd, getrokken werd. En scheidsrechter Liesveld besloot uiteindelijk om Labiat... vanwege die duw op Assare de gele kaart te geven. De wind, een flinke wind hier in Utrecht. bevordert goed voetbal niet echt. Utrecht is zeer slordig in balbezit. PSV nog altijd een wat betere ploeg, maar het is nog altijd na 26 minuten hier in stadion Galgenwaard 0-0. Maar dat PSV nu echt swingt in deze wedstrijd, nee, zeker niet. Nog geen enkele uitgespeelde kans voor de ploeg van Fred Rutte tot nu toe in deze wedstrijd tegen FC Utrecht. 0-0 dus. U hoort het tune. We gaan er even uit voor het uitgebreide journaal van 5 uur. Zijn daarna bij u terug. Natuurlijk met Utrecht PSV slotfase van het Waterpolo. De NL onze vrouwen in Groot-Brittannië dus nu toch wat ruimer op voorsprong. En dus ook gewoon in het toernooi. En heel veel terugkijken naar het voetbal uit het eigen land en het voetbal uit het buitenland. Dat allemaal in het vierde en laatste uur van Langs de Lijn na vijven. En langs de Lijn op 1.